Robert Baltus met het NOS Journaal. De Poolse premier Donald Tusk wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Hij volgt Herman van Rompuy op, die de functie vijf jaar bekleedde. De 57-jarige Tusk geldt als een krachtig bestuurder en was favoriet voor de functie, hoewel hij nauwelijks Engels en helemaal geen Frans spreekt. De nieuwe buitenlandcoördinator van de EU is de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini. Jeroen Dijsselbloem is niet zeker meer van een tweede termijn als voorzitter van de Eurogroep. Verschillende regeringsleiders vinden, net als bondskanselier Merkel... dat de Spaanse minister de Guignos ook een goede kandidaat is. De termijn voor de Europese topfunctie van Dijsselbloem loopt medio 2015 af. Het vijfjarige zieke jongetje dat door zijn ouders was meegenomen uit een Brits ziekenhuis... is in Spanje gevonden, meldt de BBC. De Spaanse politie zou de ouders van de jongen verhoren. Het is nog onduidelijk hoe het kind eraan toe is en waar hij met de rest van het gezin is gevonden. De ouders werden gezocht nadat tegen het advies van de medische staf in hun zoontje was meegenomen uit het ziekenhuis. Terwijl hij nog werd behandeld voor een hersentumor. In Liberia is de blokkade van een sloppenwijk waar veel mensen met ebola wonen opgeheven. Het is nu rustiger dan anderhalve week geleden toen de autoriteiten de wijk afsloten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In de wijk waar zo'n 50.000 mensen wonen raakte het eten en het water op. In Liberia zijn tot nog toe zo'n 700 mensen aan ebola overleden. Voetbal. In de eredivisie heeft hier de veen gewonnen van FC Utrecht. In Friesland werd het 3-1. Beide ploegen scoorden een keer in blessuretijd. Eerder op de avond ging Cambuur met 3-2 langs ADO Den Haag. AZ won met gemak met 3-1 van FC Dordrecht. En Heracles staat ook na vier competitieduels nog met lege handen. In Rotterdam was Excelsior de betere ploeg en won met 3-1. Het weer. Het klaart op, maar vooral langs de kust kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen opnieuw was vallig. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS-journey. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Now. Don't think I'll here you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 and in, mm -hmm. in the light. As I drove across on the highway, my Jeep began to. Let